Ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. In Amsterdam staan opnieuw mensen die het niet eens zijn met de coronaregels. Op het Museumplein hebben zich ruim 250 mensen verzameld die willen demonstreren. Dat mag niet. Het gebied is aangewezen als veiligheidsrisicogebied. En dus kan de politie preventief fouilleren. En inmiddels geldt er ook een noodbevel waardoor de politie het plein mag schoonvegen. De afgelopen maanden waren er vaker verboden demonstraties. Daarbij zijn tientallen mensen opgepakt. Buitenlandse supporters zijn definitief niet welkom bij de Olympische Spelen in Tokio deze zomer. Dat is nu officieel besloten door de organisatie en de Japanse regering. Die zien het vanwege corona niet zitten dat de 1 miljoen mensen die een kaartje hebben gekocht naar het land komen. In Goes in Zeeland heeft de politie een hoop briefjes van 50 gevonden in twee Franse auto's. Die stonden ergens geparkeerd. Het is onduidelijk waar de auto's vandaan komen en van wie ze zijn. In totaal lag er 71.000 euro in. Eerder deze week vond de Zeeuwse politie ook al een Franse auto met 15.000 euro erin. Het is onduidelijk of het met elkaar te maken heeft. President Biden en vicepresident Harris zijn op bezoek geweest in Atlanta. Daar werden eerder deze week acht mensen vermoord onder wie zes vrouwen van Aziatische afkomst. Het zorgde voor een hoop onrust. Veel Aziatische Amerikanen zijn bezorgd. Ze zeggen dat ze steeds vaker slachtoffer zijn van racistisch geweld. Iedereen heeft het recht om veilig te zijn, zei Harris. Everyone has the right to go to work, to go to school, to walk down the street and be safe. And also the right to be recognized as an American. Nou Kamala Harris is deels van Aziatische afkomst. Haar moeder werd in India geboren. Heb ik nog het weer? We beginnen zonnig, maar alleen in het zuiden blijft dat zo. De rest krijgt bewolking, met vanavond en vannacht ook wat regen. Het wordt zo'n 8 graden. Morgen vooral bewolkt, droog en opnieuw een graad of 8. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWD. Er is een ongeluk gebeurd op de A10, de ring van Amsterdam bij Amsterdam-Geuzenveld. Daar zijn twee rijstroken dicht. Vanaf Amsterdam buiten Veldert is de vertraging een kwartier.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 Maak je in ons casino aan de bingo, roulette, poker en blackjack tafels. Circus! Zandvoor! Kom eens langs. De entree is gratis. In groep 4 had ik alleen maar negen en 10. En in groep 6 op 1 had ik echt hele slechte cijfers. Wat mijn ouders gingen die tijd ook scheiden. Het voelde echt alsof ik er alleen voor stond. Anasia leeft net als 251.000 andere kinderen in ons land in armoede. Laten we het daar eens over hebben. Ga naar sieren.nl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 Zijn hielden de buren, Ja, zuster, Nezuster. Laten we allemaal doen wat we willen. Zonder te schreeuwen en zonder te gillen. Doe wat je het liefste doet, Ja, zuster, Nezuster. Dat is het altijd goed. Ja, zuster, Nezuster. Ja, zuster, Nezuster. Ja, zuster, Nezuster. Ja, nee, de geschiedenis van twee oude mensjes.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 die matrozen pak bij en die leek precies op een jeugdkiek aan mij weet je nog wel ouwtje wij kiekten al zijn leuke dingen weet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 En daarvoor dank ik nog eventjes Corderaai... voor het beschikbaar stellen van al deze mooie oud-Hollandstalige muziek. Als opening hoorde u Louis Davids, onze herkenningsmelodie. Het weet je nog wel oud, oud een opname uit 1928. Het komende uur weer een hoop mooie oud-Hollandstalige muziek. Tante Leen, Lou Bandi, Sylvain Poos... maar nu is Eduard Christiani, roepnaam Eddy. Geboren in Den Haag op 21 april 1918. En overleden in Aalsmeer... 24 oktober 2016 was hij een Nederlandse gitarist, zanger, componist en tekstschrijver. En tot 2010 was hij actief als zanger. En na 2000, uh, maar 2008 deed hij het, uh, trad hij niet meer op in uh, zalen. En u hoort hem nu, Erik Christiani met Spring maar achterop.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 Mijn achterband is wel wat zacht, maar geef geeft niet lieve pop Spring maar achterop, spring maar achterop, spring maar achterop Voor jou neem ik wat risico, voor jou neem ik wat strop Spring maar achterop, spring maar achterop, spring maar achterop En als mijn band mocht springen, kind, dan gaan we met lijn 2 Want jij moet verder lopen, schat, maar ik klop met je mee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 I mm -hmm. Zo kranig zien marcheren, dan staan de meisjes, die is bekend, heel schalks te koketteren. Voorop daar de, de kolonel Kika, kolonel. Daarachter komt het hele stel van onze kolonel. Zo defileert de hele troep van de magen jeuken, naar fijne de soep van kokkie in de keuken. Voorop daar rijdt de kolonel Kika. Kika, ja, kolonel, daarachter komt het hele stel van onze kolonel. En daarna komt de kapitein, die kapitein. Drie sterren in de zonneschijn, dat is de kapitein. Ze lopen keurig bij elkaar, de tamboer hoort de trommel. De jonker ex van Wassenaar, naast biedt het Bommel. Voorop, daar rijdt de kolonel, Kika.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 En heen de kikker, die loopt schuin, klaakt bleek van wintervoeten. Zijn slaap, is ziet toevallig bruin van al zijn zomersproeten. Voorop daar rijdt de kolonel, K kolonel Daarachter komt het hele stel van onze kolonel. En daarna komt de kapitein, K ka kapitein Drie sterren in de zonneschijn, dat is de kapitein. Daarachter loopt de luitenant, Lila, luitenant. De sabelmoedig in zijn hand, die knappe luitenant. Vervolgens komt de korporaal, die korporaal. De meeste plaats van allemaal, dat heet de korporaal.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 Vervolgens komt de corporaal, die k korporaal, de meeste plaats van allemaal, dat heeft de corporaal. Dan komt het hele regiment, ri-ra-regiment, re de ziekendrager op het en die sluit het regiment dat was Lubandi. Met het regiment gaat voorbij. En daarvoor Tante Leen met hand in hand. CFM Zandvoort. Lokale omroep vanuit de badplaats Zandvoort. Mooie oud-Hollandstalige muziek. Zo ook de volgende artiest. Zilveen Albert Poons. Geboren in Amsterdam. Op 21 februari 1896. En al daar overleden. Op 26 november 1985. Was een Nederlandse toneelspeler en zanger. En u hoort hem nu. Zilveen Poons met ketelbinkie.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 Kade, wat schuchter lachend afscheid nam. Omdat hij haar niet durfde zoenen. Die straatjongen uit Rotterdam. Hij werd gescholden door de stokers. Omdat hij van de eerste dag.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 Was het net een brokje van hoop, die straatjongen het Rotterdam. dan. Wanneer is s'avonds in zijn kooi lag bam, bam, en na zijn schouwen bam, bam, eindelijk sliep, bam, bam, dan stal de man die bam, wacht de kooi had, bam, bam, omdat hij om zijn moeder bam, bam, riep. Toen is hij op een mooie morgen, het was in de stille oceaan, ter ze brulden om een koffie, niet van zijn kooi goed opgestaan. En toen de stuurman met kinine en een wonder.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 Is goed aan en het oude mens een telegram. Dat was het einde van een zeeman die straatjongen uit de Roo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 Wanneer ik de mensen die dansen? Hij staat er jaren al, waar ik ook loop in de Jordaan, je vocht me overal. Als jij zou gaan vertellen wat je al die jaren zo ziet, wat zou je ons veel kunnen zeggen? Maar alweer, je doet Wanneer die ben vervuld, wanneer het gouden zonlicht je slanke spits omhult, als eens mijn laatste uur slaat, de krachten mijn langzaam vliegen, dan wil ik aan mijn zonden een waardoor ik jou toe.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 dat allemaal in coronatijden. Ik hoop dat u al uw vaccinatie al heeft gehad, dat u de tweede prik al heeft gehad. En uh, dan is het ook de bedoeling dat we, dat u in ieder geval als u twee prikken heeft gehad, dat u helemaal gevaccineerd bent. En uh, dan gaan we ervan uit dat uh, corona langzaam weggaat uit Nederland. Alhoewel, ik hoorde dat uh, van de week uh, de uh, het besmettingsgetal weer omhoog ging naar bijna 6500 dus we zitten al boven de 6000 en we zaten op 4, dus het is hoger dan het afgelopen half jaar, dus ja het wordt er niet beter op gelukkig, bij de lokale omroep kunnen we u een beetje gezelligheid geven als u thuis zit Met mooie oud-Hollandstalige zo. de volgende dame Barbara Laurentia Christiani Christiana moet ik zeggen, roept naar Betty Kraft. Geboren in Maastricht op 5 juli 1946 is een Maastrichtse volkszangeres. Ze werd geboren als, achtste, als oudste dochter, niet de achtste maar de oudste dochter van Schenk Kraft in een muzikale familie en kreeg de muziek met de paplepel ingegoten. Reis op haar elfde leeftijd, zong ze voor een groot publiek het winnende Maastrichtse carnavalsliedje Disbis, Mis, nies, Nieske of zoiets. En u hoort er nu met een wat makkelijke uitspraak. Kijkbare titel, Babycraft met rozengeur en manenschijn. Ik weet nog dat ik jou de eerste keer zag. Het was op een mooie dag in mei Want nooit van mijn leven vergeet ik die dag. En al de woorden die je zei.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 Ze speelt geen tennis met een kennis, dat is een boffie. Maar ze zet zo'n lekker bakkie koffie. Oh, zo'n lekker bakkie koffie. Oh, Rozo flow, dat was loos of lol. Mijn Nina kan niet trotten, niet trotten, niet trotten. Ze is absoluut niet wat je noemt mondijn.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 Ze draagt geen krapte in pyjama, dat is een boffie. Maar ze zet zo een lekker bakje koffie. Oh, zo'n heerlijk bakje koffie, een bakje leuk.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 In die de jovale Jordaan. Er was een gouden bruiloft van het pot de tante Johan. Er werd gekolloqueerd, de dus omgekeerd. Er werd gezongen en gedanst, het feestje liep gesmeerd. Het zou ze de wacht Het zal zou de te voor, voor de tante Jan, alangst ze Want heus Het gauw, heb verloren gaan, alangst ze leven. En hij pit, die jongens Ik zing een aria, de paar van biscuit, ja. En dat was Zwarte Riek met Zandzee, de platte boender... en daarvoor hoorde u nog een plaatje van Louis Davids met Mina. Ze zet zo'n lekker bakkie koffie. En de volgende artiest is Ludwig Adel maria Jozef Neefs... beter bekend als zijn artiestenaam Louis Neefs... geboren in Gierle op 8 augustus 1937 en overleden in Lier...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 Jennifer Jennings, Martine, laat ons een bloem en Annelies uit Sas van Gent. En u hoort een andere plaat die meer past bij de Nederlandse muziek. Flames artiest met de Nederlands lied Louis Neefs nu met aan de Amsterdamse grachten. Er staat een huis aan een gracht in Oud-Amsterdam. Waar ik als jochie van acht bij grootmoeder kwam.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 Ja zeker wel, zie de pastoor, je gaat recht uit en als maar door. Kijk, zie je die kapel, die ken je ongetwijfeld wel. En als je daar dan bent, vraag dan de weg naar permanent. Dag dagvent. Op de step, op de step, ik ben zo blij dat ik hem heb.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 La, la, la, la, la, la, la, la. Wij zijn de Echte Berg van Gebonden Weten, wat is de wereld toch reis Ja, ja, zuster, nee, zuster. Het Wim Zorneveld, met Op de Step, Op de Step. Zie je van Zandvoort, lokaal omroepen uit de badplaats van Zandvoort. Iedere week neem ik u mee op reis. Terug in de tijd, naar de jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70. En dat met alleen maar mooie oud-Hollandstalige muziek. Beschikbaar gesteld door Corderai, mijn dank daarvoor. En de volgende formatie, een hele oude plaat... maar een hele leuke plaat draai ik regelmatig op de radio De drie zekets met het autootje. We hebben een ongeluk gehad... We hebben een ongeluk gehad met de toottoetje, met de toottoetje, met de toottoetje. To Gebeurde hier midden in de stad met de toottoetje, met de toottoetje, met de toottoetje. To en ik zei nog laat we even wachten, we kunnen dus zo niet door.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 wij duwden met z'n tweeën voor die liep een goed kwartier. En als je op de klaks omdrukte, ging de wezer uit. Dat gaf niks onder toe. Er had je toch genoeg geluid, maar toch was die niet slecht. We waren eraan gehecht. Nou gaat die naar de sloop. Is al zo de komen. We hebben de lang. Met de touwtatje, met de touwtatje, met de touwtatje. Gebeurt hier midden in de stad. Met de touwtatje, met de touwtatje, met de touwtatje.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 Nou, vijf, vijf gulden dan? Of vindt u dat nog te duur? Als ik jou zie, mijn Rosmarie, dan moet ik huilen, dan moet ik huilen. Als ik jou zie, mijn Rosmarie. Dan moet ik huilen of ik wil of niet. Jij hebt die schat genomen. Dat was het einde van mijn dromen. Als ik jou zie, mijn roosmarie. Dan moet ik huilen of ik wil of niet. Ik had met jou zo onder mooie tijd. Ik ben voor goed jouw hart en liefde kwijt. En steeds als ik jou zie, mijn kleine rosmarie, dan huil ik, maar ik maak je geen verwijt. Als ik jou zie, mijn rosmarie, dan moet ik huilen, dan moet ik huilen, als ik jou zie. Mijn roosmarie Dan moet ik huilen Of ik wil of niet Jij hebt een andere schat Genomen Dat was het einde Van mijn dromen Als ik jou zie Mijn roosmarie dan moet ik huilen of ik wil of niet. De foto die je mij persoonlijk gaf, die sta ik voor gigant ter wereld af. Want kleine Roosmarie. jij hebt mijn sympathie, al maakte je mijn leven tot een straf. Roosmarin. Dan moet ik huilen of ik wil of niet. Weet je wat een Rotterdammer het mooist van mogen vindt? Dat is de laatste trein naar Rotterdam, dat weet het kleinste kind. Hij vindt Amsterdam wel aardig, maar hij doet een dubbele moord voor zijn metrose tunnel en voor Feyenoord. Voor zijn metrose tunnel en voor Feyenoord. Je ziet hem wel eens walken op het Rembrandtplein bij A.